Ik heb Asjes en Groos gevraagd om de vergadering te notuleren. Asjes, omdat hij op de afdeling verantwoordelijk is voor het historisch onderzoek. En Groos, omdat hij geschiedenis heeft gestudeerd. Lijkt mij een uitstekend idee. Betekent dat we ze ook mee mogen praten? Dat is wel de bedoeling. Maar dan toch zonder stemrecht? We stemmen niet. Tenminste, als het aan mij ligt. Akkoord? Volledig. Mm -hmm. uh, mag ik nog een vraag stellen? Mm -hmm. Als er toch gestemd zou worden, moeten wij dan de Kamer verlaten? Uh, er wordt niet gestemd, het is dus geen kwestie van stemmen. Maar als er nu toch gestemd wordt... Dan kunnen jullie erbij blijven. Dat wilde ik alleen maar weten. Ik heb jullie een ontwerp voor dat rapport toegestuurd... omdat ik dacht dat, dat de discussie zou vergemakkelijken. Anders praat je zo in de ruimte. Oh, ik weet niet of je daar nu wel zo verstandig aan gedaan hebt. Gut, ik vond het juist heel verhelderend... Al heb ik natuurlijk wel wat opmerkingen. Nou, ja, ik vond het helemaal niet verhelderend. Ik kan me voorstellen dat een buitenstaander, als hij dit leest, tot de conclusie komt dat er geen enkele lijn in ons vak zit. Maar er zit ook geen lijn in. Ach, kom, natuurlijk zit er een lijn in. Je moet hem er alleen in brengen. Als je begint met te zeggen dat er geen lijn in zit, dan leggen ze het meteen opzij. Nou, dat is het laatste wat we moeten hebben. Mijn bezwaar tegen het rapport, zoals het er nu ligt, is inderdaad dat het zo defensief is. Ja, het is wel wat defensief. Dat was ook een van mijn bezwaren. Niet alleen defensief, het is ook negatief. En, en dat vind ik erger. Ha, laat je wel eens zien. Is Wigblot er niet? zegt dat die geen trappen meer kan lopen. Ik begin met te zeggen dat ons vak gegrondvest is op de veronderstelling... dat resten van het Germaanse verleden... in min of meer geconserveerde toestand bewaard zijn gebleven... onder de oorspronkelijke bevolking... en dat men dacht dat we door die resten te verzamelen... dat verleden zouden kunnen reconstrueren... en ik stel vast dat die veronderstelling achterhaald is. Is dat defensief? Nee, dat is gewoon zo. En dat verklaart waarom er nu zoveel verschillende stromingen zijn... die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Als dat zo was dan zou al het werk aan de Europese atlas onzin zijn. Dat is mijn grootste bezwaar. Die atlas is ook onzin, daar zie ik niks in. Maar hij moet dat toch in ieder geval noemen, ook al vind jij het... Hij moet dat helemaal niet noemen. Als je een definitie geeft van je vak, dan begin je toch niet eerst met een opsomming van alle onzin die hier in het verleden gedaan is, dan beperk je je tot dat wat belangrijk is. En wat vindt u dan belangrijk? Wat belangrijk is... Belangrijk is wat je zelf leuk vindt. Dat ben ik dan absoluut niet met je eens. Belangrijk is wat belangrijk is, of ik dat nu leuk vind of niet. Maar wat is dan belangrijk? Als ik in de treinen van Amsterdam naar Arnhem de volle tijd over een onderwerp kan brainstormen, dan is het belangrijk. Dat betekent dat alles dus belangrijk kan zijn? Dat betekent het nou juist helemaal niet, Net zo min als je kunt zeggen dat alles mooi kan zijn. Alles is niet mooi. Dat is onzin om dat te zeggen. Maar het is wel subjectief. En dat is niet subjectief. En als een ander nu eens iets anders belangrijk vindt... Dan heb ik altijd nog vijf oppassers om hem eruit te trappen. Kunnen we niet tot de orde komen? Ja. Ik begrijp dus dat Buitengezette maar wil dat ik die inleiding schrap. Dat Appel wil dat ik haar nuanceer. In ieder geval niet zeg dat dat oorspronkelijke idee achterhaald is... En van der Land? Ik vind het heel verhelderend zoals het er staat. Ik hoor wel hoe het afgelopen is. Dat was dus de inleiding. Het is warm. Om te stikken. Als ik in het museum was, zou ik zeggen, kan er geen raam open. Maar De ramen staan open. Vervolgens stel ik vast dat er als gevolg van die ontwikkeling in ons vak een verschuiving heeft plaatsgevonden van de belangstelling voor de oorsprong van een verschijnsel naar de functie. Mee eens? Daar ben ik het natuurlijk ook niet mee eens. Je zult daarbij wel aan de duurbringers hebben gedacht, maar dat zijn antropologen. Dat heeft niets meer met ons vak te maken. Daar ben ik het nou juist wel mee eens. Hoe kun je nou zeggen dat ons vak niets met antropologie te maken heeft? Het heeft heel veel met antropologie te maken. Ja, ik ben maar een leek. Gelukkig maar. Ben ik soms geneigd te zeggen. Maar. betekent dat dat het daarom niets meer met geschiedenis te maken heeft? Want dat zou ik dan wel betreuren. Geschiedenis? Met bijna. Alsjeblieft. Niet zeg! Laat de geschiedenis dan nou maar met rust, alsjeblieft. We hebben zo onze handen al vol genoeg. Voorzitter. Ik moet u zeggen dat de uitlatingen van collega Buitenrust Hetteba mij in hoge mate verontrusten. Als dit het is wat de studenten in Amsterdam over ons vak wordt voorgeschoteld... dan vrees ik dat wij binnen de kortste tijd door de antropologen worden overgenomen. Kunt u dan misschien een definitie geven van wat u onder het vak verstaat? Het is toch historisch. Natuurlijk. Als ik het een nieuwe naam moest geven... ...zou ik het historische of cultuurhistorische antropologie noemen. Wij zijn een historisch-geografische discipline. Daar zijn we altijd geweest. En het is in ons belang om dat ook te blijven. Want daar zit onze kennis. Nee, dan ben ik Dan hoop ik toch wel dat dat niet in het rapport komt... ...want dat is een opvatting waar ik het totaal niet mee eens ben. Ik denk maar aan dat ik er tegen ben. Land. Waar bent u precies tegen... ...tegen de opvatting dat ons vak een historisch-geografische discipline is. Dus volgens u is het hetzelfde als antropologie? Nee, natuurlijk niet. Dan hoef ik hier geen college tereen. Mag ik even orde, anders raakt de draad kwijt. Volgens Karl zijn we dus een historisch-geografische discipline. Ja, ja, Betekent dat ook dat je gelooft dat we met behulp van de verspreidingskarten ...historische cultuurgebieden kunnen reconstrueren? Dat weet ik niet. Het is jouw opdracht. Daar ben ik het dus volstrekt mee oneens. Dat is zijn opdracht niet... ...zijn opdracht is om het vak te vertegenwoordigen. En wat dat vak is, bepaalt u? Ik zou niet weten wie anders. Waarom is er anders een leerstoel? Voorzitter, zo kan ik niet discussiëren. Dat hoeft ook niet. Ja. Je hoeft alleen maar je mening te zeggen. Rits uit. Ik wil met alle genoegen wat zeggen, voorzitter. Maar wat was de vraag ook weer? Hoe je volgens jou ons vak moet definiëren. in ieder geval niet als antropologie... Met alle respect voor mijn buurman natuurlijk. Daar heb ik anders nooit zoveel van gemerkt. Dan toch ten onrechte. Maar hoe dan wel? Ik zie het in de eerste plaats als een tak van de geschiedenis. En dan in het bijzonder van de geschiedenis van het dagelijks leven. Goed. En Karst. Voor mij is het aardige van ons vak nu juist dat het geen geschiedenis en geen antropologie is. He, als ik iets zou moeten noemen, dan voel ik me nog het meest verwant met de etologen. Maar het is ook geen etologie, als je dat wilt horen. Zoiets als Lorenz doet, maar dan met mensen. Nee, zeg. Dan maar Liever als je een naam wilt hebben, Keuning. Maar die is het ook niet. Lees liever mijn inaugurele reden dan maar eens over. Dan nou, zouden jullie trouwens allemaal wel wat uit kunnen opsteken. Het is half vijf. Ik stel voor dat ik op grond van jullie opmerkingen een nieuw stuk schrijf en jullie dat toesturen en dat we daarna beslissen of we nog een keer vergaderen. Goed? Uitstekend. Ik wens je daarbij veel sterkte. Je ziet er moe uit. Markeert je toch niet? Nee, maar van luisteren ben moe. Dat heb ik nou ook. Luisteren is vaak vermoeiender dan praten. Dag Carl, prettige vakantie. Dank je. Geef jij iets van de uitval van buiten gezetten, nou? Ik moet eerlijk bekennen dat ik heel erg schrok. Toen je eruit wilde laten gooien, dus een oppassers? Zoals hij me aankeek alsof ik een vlo was. Mijn stuk moet hem geweldig geïrriteerd hebben. Die indruk had ik nou ook. En ik denk toch dat dat is omdat je zo negatief bent over het vak. Dat is ook mijn bezwaar. Maar ik kan het toch niet opblazen als ik het niks vind? En ik vraag ook niet dat je het opblaast. Maar dat ik het iets vind? Ja, anders zou ik hier niet zitten. Een koning? Met Ritsaard. Ik kan me zo voorstellen dat jij diep in de put zit en daarom bel ik je maar even. Het valt mee. Die buitenrust Hetema is werkelijk een onmogelijke man. Hij kan ook aardig zijn. Nou, tegen mij niet. Aan mij heeft hij een hekel. Ik had de indruk dat hij eerder een hekel aan asjes heeft. Ja, aan asjes ook, maar dat kan ik me dan weer voorstellen. Zoals die kan zeuren. <lacht> maar, wat doe je nu met deze vergadering? Daar heb ik nog niet over gedacht. Heel verstandig. Drink eerst maar eens een goede borrel. Ik zal het doen. En sterkte. Dank je. Hetzelfde. <lacht> Al een beslissing genomen over dat in memoriam van Van der Ven? Ja, dat zou jij schrijven. Zouden we dat niet aan Apple kunnen vragen? Nee, want Apple heeft hem in de tijd ook uitgenodigd bij zijn promotie. Dan moeten we het zeker niet aan Apple vragen. En dat lijkt mij nu juist zo'n geschikte oplossing. Jij moet het doen en niemand anders. Je bent hard. Ja. Als je niet hard bent, kom je nergens. Maar ik zit er maar mee. Hoe ging het gisteren? Verschrikkelijk. Wat was er gisteren? We vergaderen het over dat rapport voor de wetenschappelijke commissie. Daar had ik nu graag bij geweest. Dat leek me nu zo interessant. Je hebt die commissie anders zelf samengesteld. Daarom. Daarom kon ik mezelf er niet inzetten, maar het ging me aan mijn hart. Waarom was het dan verschrikkelijk? Vraag dat maar aan Bart, dan krijg je een objectief verslag. Met Koning? Ja, met Karel. Dag, Karel. Ik weet niet hoe jij over die vergadering van gisteren denkt, maar ik heb me verschrikkelijk boos gemaakt. Is dat Karel? Waarom? Mag ik hem ook even? Omdat het een verschrikkelijke vergadering was. Ik vond dat het nogal ging. Nou, ik vond het in ieder geval verschrikkelijk en ik wil zo niet meer vergaderen. Hoe dan wel? Dat weet ik niet en dat is trouwens jouw zaak, maar in ieder geval niet met buitenrust rust die man daar valt niet mee te praten. Je moet hem de ruimte geven. Die ruimte krijgt hij van mij dus niet meer. Voor mij is dit de laatste keer geweest. Goed. Ik wil hem ook nog graag even hebben. Anton wil je ook nog even spreken. Ik geef je hem. Goed? Je hebt gehoord wat ik gezegd heb? Ik heb het gehoord en ik hou rekening mee. Nog eens een prettige vakantie. Dag, Karel. We hadden het er hier net over wie het in memoriam van Van der Ven moet schrijven. Je weet toch dat hij dood is? Oh, dat weet je. Ja, dat vinden wij ook. Ja, maar nu vroegen we ons af of jij dat niet zou willen doen, omdat je zulke goede contacten met hem had, laatstelijk. Eén pagina? Het mag ook langer zijn, natuurlijk. Dat zouden we heel prettig vinden. Dank je wel. Dank je wel. Maar goed, het beste. Zo, hij doet het. Oh. Wandelen of fietsen jullie wel eens in het weekend, Tjitske? Ja, tuurlijk. Waar naartoe bijvoorbeeld? Het strand. Langs de weg. Ja. Is het niet verdomd druk? Daar heb ik geen last van hoor. We hebben gisteren langs het kanaal gefietst. En toen via Sperkeboer en Knollendam terug. Vroeger was het daar verdomd stil. Maar nu is het vergeven van de auto's. Mannen met die stomme glazige blikken in hun ogen en allemaal een snor of een baardje. Die vrouwen verveelten naast de kinderen met hun neuzen tegen het raam en tegen de achteruit. pesterig naar je zwaaien als hun vader je net in de band gedrukt heeft. Ik heb zeker de pest aan auto's. Jij niet? Nee hoor. Waarom zou ik daar de pest aan hebben? Omdat de auto alles verpest heeft. Dat vind ik helemaal niet.